Met het, NOS het parlement van Cyprus stemt vandaag over het financiële reddingsplan. Gisteravond werd het reddingsplan nog gewijzigd. De Europese ministers van Financiën hebben Cyprus meer speelruimte voor kleine spaarders gegeven. Zij hoeven minder bij te dragen aan de financiële redding. Vorig jaar zijn meer huurders uit hun huis gezet dan in 2011. Het waren ruim 6700 huishoudens, 10% meer dan het jaar daarvoor. Blijkt uit een enquête van woningcorporatie Koepel Edes...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 Temperatuur 3 tot 7 graden, ook morgen weinig zon met wat winterse neerslag. Dit was het RMS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files van 4 kilometer of langer in de Randstad. Op de A7 horen Zaandam. Tussen Purmer en Noord en Zaandijk 7 kilometer. En datzelfde geldt voor de A8 richting Amsterdam voor het knooppunt Koemplein. A9, Alkmaar Amstelveen bij Bad 6. En de A15 richting Rotterdam tussen Gorkum en harningsveld Giesendam 5 kilometer. A20 richting Gouda tussen Spaanse Polder en het knooppunt plein 4. En de A28 Amersfoort Zwolle tussen Hoeverlaak en Amersfoort Vathorst 4 kilometer door een ongeluk van 8. Maar uh, rijstroken zijn nu weer open, dus die file wordt korter. A28 richting Utrecht, daar staat ook 4 kilometer tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ha! De zon schijnt lekker vandaag hier in Zalvoort. En er hoort natuurlijk ook zorgen muziek bij op de radio. Ik dacht dat we deze plaats daaraan wel voldeed. Je hoorde de Soul Sister and the Way to Your Heart. Even na twee uur een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op zondag. Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, een, uh, tot voor kort nog een zonnige gasthuisplein. Wij zitten weer binnen en het zonnetje gaat weer schijnen. Heerlijk weer, hè? Maar daarover natuurlijk om uh, half drie meer... want dan hebben we het weerbericht voor vandaag en de komende dagen. Wat gaan we verder nog doen? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houd die pen en papier bij de hand... want wellicht dat u zegt van, hé, hey, daar wil ik naartoe. Een van de evenementen in en rondom Zandvoort... en wellicht dat u dat dan gelijk kan noteren... Uh, u bent van ons gewend om rond de klok van half vijf het dier van de week. Maar binnenkort uh, gaat de dierenbescherming een soort dierentocht organiseren. En de, de dier van de week, Frank, die gaat er ook aan meedoen. Dus daar hoort hij over half vijf meer over. En liefhebbers van het gedicht van de week. Ja, het, het, het wordt geprolongeerd. We hadden hem gisteren ook op Zandvoort op zaterdag. Maar wegens vele verzoeken gaan we hem in de herhaling gooien. Rond de klok van kwart voor vijf. En dat staat allemaal in het teken van verhuizen. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben natuurlijk ook Formule 1 nieuws, want vanmorgen is de eerste Formule 1 race in Australië verreden en daarover later meer. Ook volgen wij vandaag uiteraard voor u ook de eredivisie met de nodige pannende wedstrijden die om half drie gaan beginnen en er zijn natuurlijk al een aantal verspeeld. Voor de rest ook nog nieuws van het circuitpark Zandvoort en uh, natuurlijk kijken we even vooruit naar het grootste dorpsfeest wat volgend weekend tijdens het weekend van de zesde Zandvoort Siquiren al in het centrum van Zandvoort zal worden gevierd. Ik zou zeggen, blijft u luisteren op deze, uh, toch wat, uh, ja, zonnige, <coughs> heel voorzichtig gezegd, zonnige zondagmiddag. Nou, het is uh, lekker weer hoor, buiten. Ja, uh, geniet ja. er maar van, dat doen wij ook. En dan zeggen we natuurlijk, it's a beautiful day. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, You said that we should just be friends While well, I came up with that line And I'm sure it's for the best but If you ever change your mind Don't hold your breath Look, you may not believe But baby, I'm real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 Kabir De muziek vanmiddag tussen 2 en 5 bij CFM. Nogmaals een hele goede middag en welkom bij Sanford op zondag. Je hoort Nick en Simon. En Rosanne. Albertjean zei het al: vanmorgen is de Formule 1 verreden. We gaan eens even kijken hoe dat afgelopen is. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. We zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het met de eerste race van uh, Guido van der Garde is gegaan, uh, Albertjean. Ja, daar kom ik zo even op terug. Want uh, vanmorgen om uh, 7 uur Nederlandse tijd werd de uh, eerste Formule 1. ...race verreden en wel in Australië in Ellens Park. En uh, Kimi Raikkonen heeft voor een verrassende start van de Formule 1 seizoen gezorgd. De 33-jarige Finn van Lotus troefde in Melbourne alle grote favorieten... ...onder wie Sebastian Vettel en Fernando Alonso af... ...en pakte zijn eerste zegen in 2013. Raikkonen ging als zevende van start... maar werkte zich in een race vol pitstops dus naar de eerste plek. Daarmee verwees de Finse autocureur Alonso... en drievoudig wereldkampioen naar respectievelijk de tweede op 12 seconden... en derde plek op 22 seconden. De strategie van Lotus was uiteindelijk doorslaggevend. Raikkonen dook op Albert Park slechts twee keer de pits in voor een bandenwissel. Zijn concurrenten maken één keer vaker een tussenstop. Het betekende voor Raikkonen zijn twintigste Grand Prix zegen. In totaal reed hij tijdens zijn carrière al 168... 70 races. Vorig seizoen zeeg vierde ervaren coureur alleen in Abu Dhabi. Felipe Massa van Ferrari werd vierde... terwijl Lewis Hamilton zijn debuut in het team van Mercedes... bekroonde met een vijfde plaats. Mark Webber kon in zijn thuisrace niet uitblinken. Na een desastreuze start zat er voor hem niets meer in dan een zesde plaats. En nou komt hij. Guido van der Garde, onze Nederlandse deelnemer aan de Formule 1 circus dit jaar... speelde tijdens de Grand Prix in Melbourne geen rol van betekenis. De 27-jarige Nederlander die zich als 21ste kwalificeerde... vertoefde de hele race in het achterveld. Hij eindigde als 18e 18e. En laatste, de race over overigens vier uitvallers. Maar Van der Garde heeft, zoals hij zegt, veel data vergaard. Jazeker, en hij heeft maar liefst drie plekken gewonnen. Dat moet je ook niet vergeten. Nee. Van 21 naar 18. Nou, mooie debuut dus voor uh, Guido van der Garde. Oh papa, sit down and hear my song. Oh and if you feel like it then please sing along. No, no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 Gaan 80, zo zondagmiddag op de Zoffers Radio. Je hadden de Spider Murphy Gang en Scandalom Rossi. Nou, zo duidelijk gaan we kijken wat het uh, weer uh, de komende dag gaat doen in Nederland. Maar eerst gaan we eens even kijken naar de eredivisie, de wedstrijden... die inmiddels gespeeld zijn, Robert-Jan. Dan gaan we allereerst terug naar afgelopen vrijdagavond. Toen speelde Pek Zwolle thuis tegen Roda J.C., en het werd een zinderende partij voetbal en die is uiteindelijk in het voordeel beslist van Tex WON. want Pek won met 3-2. En uh, zaterdag zijn er vier wedstrijden gespeeld. We noemen ze even op voor je. Nek tegen SC Heerenveen, daar werd het 1 tegen 3. Mooie overwinning dus voor uh, Heere, Heerenveen. De vierde op rij alweer. Ja. Dus Europees voetbal komt voor hun in zicht. Dan gaan we naar PSV tegen RKC Waalwijk. Ja, een eclatante overwinning van PSV. Tuurlijk, 2 tegen 0. Uh, VVV, Velo, dan tegen Heracles, Omelo. Daar werd het 0 tegen 2. En dan ADO Den Haag tegen... Uh, Vitesse, ja, eigenlijk tegen één man hebben ze maar moeten voetballen... want Vitesse heeft dan die goalgetter in hun gelederen... en het werd 0-4 in het voordeel van Vitesse. En vandaag is er uh, één wedstrijd inmiddels gespeeld. De wedstrijd die vanmiddag om half één begon... We hebben het over Nak Breda tegen Willem II. Daar een zinderende overwinning voor NAC Breda. 4 tegen nul werd daar de eindstand. En om half drie, ja, de, de een van de topwedstrijden van vandaag. AZ speelt thuis tegen Ajax en die beginnen om half drie. En dat Feyenoord tegen FC Utrecht, ook zij beginnen zo dadelijk om half drie. En dan de klapper van de dag om half vijf, FC Groningen thuis tegen FC Twente. Oké, okay, moeten we nog een weddenschap gaan, uh, gaan doen? Zeg jij maar wat? Uh, Oké, okay, ik zeg uh, een overwinning voor Twente. Nou, dan ben ik voor Groningen, jij? Ja, we... ja, jij bent altijd voor Groningen, ja. dus uh, <laughs> dat, dat verandert weinig. Zullen we het? Doe doen een biertje. Doe we? Oké, okay, hier is Anouk. Zo dadelijk het weerbericht. Isolated from the outside.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 zeker het Songfestival mee winnen. Of niet? Nou, we moeten het afwachten. De nieuwe single van Anouk. En die heet Bird. En daarmee werd het half drie. We gaan kijken wat het weer de komende dag gaat doen. albert -Jan. Ja, de rest van deze zondag zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Wel kan er lokaal een bui voorkomen. De zuid- tot zuidoostelijke wind waait matig en aan zee vrij krachtig. En de temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. Vanavond en de komende nacht is het overwegend bewolkt en vallen er enkele buien. De wind waait matig aan zee, vrij krachtig uit het zuiden tot zuidoosten... en de temperatuur daalt naar ongeveer 2 graden boven het vriespunt. Morgen schijnt geregeld de zon, maar is er ook een buienkans. De wind waait matig uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar maximaal 8 tot 9 graden. Maandagavond is er nog een buienkans, maar dinsdagnacht blijft, blijft het droog. Wel overheerst de bewolking. De wind waait uit het oosten uh, en neemt toe naar matig in de polder en naar vrij krachtig aan zee. En de temperatuur daalt naar waarde rond het vriespunt. Dinsdag is het bewolkt, maar droog. De wind waait matig uit het noordoosten en de temperatuur stijgt naar maximaal 5 graden. In de avond en nacht naar woensdag is het bewolkt, maar soms klaart het ook even op. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige noordoostelijke wind. De temperatuur daalt overal in de regio tot weer onder het vriespunt. Want het gaat 1 tot 3 graden vriezen, dus, dus krabben geblazen. Woensdag zijn de wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige noordoostelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 5 graden. Donderdag tot en met zondag blijft het ook droog en naast wolkenvelden zijn er een flinke perioden met zon. De wind waait uit het oosten en neemt in de polder toe tot matig tot vrij krachtig en aan de zee van krachtig tot hard windkracht 4 tot 7. En de temperatuur komt in de middag uit op waren tussen de 5 en hooguit 7 graden. Daarmee blijft het veel te koud voor de tijd van het jaar, want normaal is het in deze tijd is het 10 tot 11 graden. Tijdens de nachtelijke uren vriest het over het algemeen licht. Oké, okay, nou ik had een beter weerbericht uh, verwacht Albert-Jan. Ja, ik, uh, ik, uh, ik baal er een beetje van als dit zo hoor. Maar het woord zon komt toch wat vaker voor als van twee weken geleden? Ja, flinke periode met zon. Daarover gaan we zo dadelijk ook even de muziek op aanpassen. Wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.ricoweer.nl Of naar de weersite van onze eigen weerman Lex van Oren. Dat is www.meteopagina.nl Dat was het weer. En hier is dan die beloofde zonnige muziek bij CFM op de zondagmiddag. Hier is Ryan Pears en Dodge Vita.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 Blijft het de komende dagen veel te koud voor de tijd van het jaar. We blijven gewoon hopen in de zomer. Hè? Lekker er zomers weer. En dan lekker genieten op het Sanvoortstrad uh, van het uh, mooie weer natuurlijk. Je hoorde Ryan Paris en de Dolce Vita bij CFM. Zometeen meer sportnieuws bij Zandvoort op zondag is de single van Cher. Hier is If I Could Turn Back Time. If I could turn back time.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 Maar Vandaag uh, een keertje met de platen, uh, Albert-Jan. Ja, ja. You would share and if I could turn back time. Ja, over de tijd gesproken. Het is uh, ruim tien minuten over half drie. We hebben weer wat sportnieuws voor je en dan gaan we met name in op de Champions League en natuurlijk het honkbal. Ja, luisteraars, want afgelopen vrijdag om 12 uur exact... was de uh, loting van de kwartfinales van de Champions League. En uh, er zijn een paar mooie wedstrijden uit uh, voortgekomen. Allereerst is daar Malaga thuis tegen Borussia Mönchengladbach. En dan Real Madrid tegen Galatasaray. Dat is dus Wesley Sneijder tegen, hoe heet die ook alweer, Ronaldo. Uh, dan hebben we Paris Saint-Germain tegen Barcelona. Dat is ook een mooie. En tot slot Bayern uh, tegen Juventus. De kwartfinales zijn dus bekend. En de finale wordt TCT in het Wembley Stadion in Londen verspeeld. En ja, wat natuurlijk nog veel spannender is voor de honkballiefhebbers. In de nacht van maandag op dinsdag aanstaande uh, speelt Nederland de halve finale in het WK honkbal tegen de Dominicaanse Republiek. U moet dan wel vroeg op. Want om twee uur s'nachts zal die wedstrijd live worden uitgezonden op Nederland 1, meen ik. Maar kijkt u dat nog maar even na. In de nacht van maandag op dinsdag, dus de halve finale van de WK Hongbal Nederland de Dominicaanse Republiek. En dat begint allemaal om twee uur s'nachts. Ja, en heerlijk helder, uh, je weet wel, die, die is er ook weer bij, hè, met het uh, Hollandhuis. Ja, klopt. Dus dat wordt een. Ja, nou, maar hopen dat ze winnen dan, hè? Ja, er zijn uh, ongeveer in uh, dat gebied 20.000 Nederlanders hè, die daar, uh, daar wonen. Dus uh, ja, die kunnen lekker natuurlijk naar die wedstrijd gaan kijken. Geef ze eens ongelijk de kwartfinale van het uh, hokbal. En Nederland is daarin vertegenwoordigd. Zijn we natuurlijk heel erg uh, trots op. gaan er nog hele aparte dingen gebeuren in deze aflevering van Salford op zondag. Daarover hoor je straks wel weer. Maar eerst Warren G. en Nateok. Hier is de single Regulates. It was a clear black night. A clear white moon. Warren G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 Busters down, I let my dad explode Now I'm switching my mind back into freak mode If you won't start, sit back and observe I just snap a gang of those over there on the curb Now they got the freaks, and that's a known fact Before I got jacked, I was on the same track Back up, back up, cause it's on N-A-T-E n -A -T -E and me, the warrant to the G Just like I thought they were in the same spot In need of some desperate aid.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 G-Funk, step to this idea Funk, on a whole new level The rhythm is the bass and the bass is the drum Chords, strings, we brings, melody G-Funk, where rhythm is life, life is rhythm If you know like I know, you don't wanna step to this It's the G-Funk era, funked out with a gangster twist we smoke like I smoke, in met high like every day. And if your ass is a buster, two 213 will regulate. If you know I got no, you don't want to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 De 40 beste plaatsen uit Europa in de Euro Breakdown. En deze stond daarin, of staat daarin ook genoteerd... je hoorde de nieuwe single van Affici. en I could be the one... Ja, je had het net over ZFM, uw uh, luisteraars, uw lokale omroep. En ik wil even attenderen op drie evenementen uh, die staan te gebeuren uh, bij uw lokale omroep. Dus ik zou zeggen, pak even, vast even pen en papier, dat uh, er vast bij. En dan gaan we allereerst naar volgende week vrijdag, tijdens ZFM Lunch. Normaal gesproken van 12 tot 2. Het uh, duurt nu van 12 tot 3. En ze hebben een special rond het 50-jarig jubileum van de eerste LP die de Beatles uitbrachten. En dat was het nummer Please Please Me, of dat, zo heette die LP. Daar gaat ZFM Lunch aanstaande vrijdag drie uur lang extra tijd aan besteden. Dus Beatle-liefhebbers, zet het vast in uw agenda. Want Ruud, kennende, wordt dat een hele leuke en gevarieerde uh, uitzending... met veel Beatles en veel singer-songwriters en veel covers van DLP. Uh, dan gaan we naar, even kijken, 27 maart als ik het wel heb. Nee, 29 maart. Vrijdag 29 maart zendt uw lokale stu stu stu omroep uh, in het teken van Pasen integraal de Matthäus Passion uit. Uh, Voorafgegaan door een inleiding verzorgd door Henny van Petergem. Dat alles begint die vrijdagmorgen om 8 uur met een inleiding van Henny van Peterham tot 9 uur. En van 9 tot 12 de integrale uitvoering van de Matthäus Passion. Dus liefhebbers van de Matthäus Passion houdt die dag tekstboek en of partituur bij de hand gedurende die uitvoering. En dat is op 29 maart van 8 tot 12 uur morgens 1 uur inleiding en 3 uur live integraal de Matthäus Passion. Dan gaan we naar 3 april. Want dan viert het programma de Vinyljaren. Het is een driejarig jubileum. En dat vieren zij traditioneel live vanuit Café 4 in de Halterstraat. En dat duurt dan van 2 tot 5 uur. U bent van harte welkom om daar tijdens deze feestelijke uitzending aanwezig te zijn. Uh, u mag zelf platen meenemen, maar geen cd's. Dus alleen vinyl zal worden geaccepteerd. Uh, presentator Ruud Jansen zal dan die 3 uur vol praten. En u van de diverse informatie over diverse LP's voorzien. Dus vrijdag 3 april, Café 4. Tussen 2 en 5 live de vinyljaren. Bij CFM valt altijd wat te beleven. Het is juist van uh, Albert Jan. Ja, zeker. Gewoon lekker blijven luisteren. Zondag, uh, Zomfort op zondag bijen uh, tot aan vijf uur vanmiddag. En uh, ja, zo dadelijk in het volgende uur gaan we eens even kijken... naar de wedstrijden in de Eredivisie. De wedstrijden die om half drie gestart zijn... We hebben het over AZ tegen Ajax en uh, Feyenoord tegen FC Utrecht. Dat hoor je zo meteen in het volgende uur van uh, dit uh, radioprogramma. En ik kan je wel alvast één ding verklappen. Er is inmiddels bij één van die wedstrijden gescoord. Dat houdt het nog een beetje spannend, hè. Hier uh -huh. is de muziek van de Dexys Mega Runners. Oh, oh, Zoek je <laughs> ja, De afstandsbediening. Oh, de afstandsbediening. Wil je meekijken op de webcam van CFM? Dat kan hè? Op www.zfmzandvoort.nl Tik het maar in op je computer. ZFMZandvoort.nl. En kijk live mee. Ja, dan zie je Albert-Jan en mijzelf aan het werk. We doen het tot aan 5 uur vanmiddag. Zandvoort op zondag. Met heel veel sportnieuws, andere nieuws. Lokaal en regionaal. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. En dit is ook zo'n lekkere plaat. En zo vlak voor... 3 uur. Volgens mij een van jouw favorietjes. Uh, ja, nee, jij hebt me daarom geattendeerd. Ja, nee. ja, het ja. is echt een goede tip geweest. Hier is Isley, Jasper IJsli en de Care of, of Love. Graag tot zo!